Ja, welkom bij het uur van CFN Cinema. Mijn naam is Akko Beuving en we gaan rustig verder met het draaien van hele mooie filmmuziek. Het tweede uur beginnen we altijd met een hele grote hit. En dan kan je niet om Adel heen met Skyfall. Komt ie, Skyfall. En nogmaals welkom bij Tweede Uur van CFM Cinema. Mijn naam is Auken Beuving. We begonnen met Skyfall, de grote filmhit. En nu zijn we toe aan een film uit 2009, Public Enemies. Het verhaal, de jaren 30 wordt in de Verenigde Staten... gekenmerkt door misdaden en gangsters die het land onveilig maken. John Dillinger is een bekende bankrover en moordenaar... die steeds uit handen van de politie glipt. Tijdens haar zoektocht naar Dillinger en zijn collega's... Babyface Nelson en Pretty Boy Floyd... krijgt de politie hulp van een nieuwe instantie... De eerste federale politiemacht, de FBI. Melvin Purvis leidt het groepje agenten dat probeert om de gevaarlijke gangsters te arresteren. Deze film is woensdagavond op televisie, 29 april, TV, SBS 9, kwart over tien zelfs. Dus hier wat muziek uit die film. Ten million Slaves, gezongen door Otis Taylor... Here, fallout shelter Paint my walls Twice a week Sitting down here Fallout shelter Think about the slaves Long time ago Ten million slaves Across the ocean They had shackles On their lane Ten million slaves Across the ocean They had shackles On their lane Don't know No, no. yourself. Ten Heel popmuziek, jazzmuziek, van alles verwerkt. Uh, en de componist van de oorspronkelijke filmmuziek uh, Elliot Goldenthal, en dit is een nummer van hem, Drive to Bohemia. volgende nummer is Bye Bye Blackbird... en dat wordt in meer films gebruikt... en dit, deze keer in de uitvoering van Diana Kroll. Bye Bye Blackbird uit de soundtrack Public Enemy. Een film uit 2009. De klanken die aan de crawl uit de soundtrack Public Enemy. Tijd voor een nieuwe soundtrack die ik uh, onder de aandacht wil brengen. Nou, het is eigenlijk geen nieuwe, want de film dateert uit 1990. Uh, dat gaat over The Old Man and the Sea. Iedere middelbare scholier herinnert zich dat boek van Ernst Hemingway. Een oude visser Santiago vaart uit om zichzelf te vinden en om weer eens wat te vangen. Nadat hij zijn enige vriend, een jonge Cubaanse jongetje, is kwijtgeraakt. Hij hoopt weer eens. Uh, zeker wat te vangen wat er meer dan 80 dagen niet is gelukt. Na dagen zonder geluk vangt hij een hele grote vis. Voordat hij deze vis kan binnenhalen, wordt de vis geroofd door een groep haaien. Santiago moet vervolgens een grote strijd leveren met de haaien op leven en dood. Nou, topverhaal. Mooie muziek. Uh, Bruce Rothen. Santiago. En dan zie Een nieuwe film. Volgens mij is hij nog niet eens in de bioscoop. Ik zie op het lijstje staan dat hij vanaf 2 juli pas in de Nederlandse bioscopen komt. De film heet Wolf Totem of The Last Wolf of Le Dernier Loop. De film, uh, uh, in het verhaal is dat volgt. In 1967 wordt een jonge student uit Beijing genaamd Shenzhen naar de nomadische herders in de binnenlanden van Mongolië gestuurd. Gevangen tussen de moderne beschaving van het zuiden... en de traditionele vijanden van de nomaden, de plunderende wolven. In het noorden zijn mens- en dierbewoners en nieuwkomers gelijk... en worstelen ze allemaal voor een eigen plekje in de wereld. De muziek is gecomponeerd door James Horner, nou, dat is een hele bekende. En Het eerste nummer waar ik klaar horen is het, uh, het hoofdthema Leaving for the Country... Luister naar de soundtrack uh, Wolf Totem. Uh, company's James Horner. En het volgende nummer is Wolf Wolf Stalking uh, Gajalits. ...nieuwe soundtrack uh, Wolf Totem... Uh, ...componist James Horner. Ik doe nog één, dat is... ...An offering to Tanger en Chant Save... ...The Last Wolf Pub. Het is een heel lang nummer, dus ik laat me een klein stukje horen. Negen minuten zie ik. Maar bijzonder... I'm Prachtige muziek van James Horner uit uh, de film die nog in Nederland uit moet komen. Wolf Totem, Maar het is werkelijk een super uh, soundtrack. Bijzonder mooi en eigenlijk alle nummers weer. Uh, tijd voor wat anders. Uh, we zijn, uh, uh, ja, A Azië lijkt me ook wel een mooie, de, de Last Emperor. Geweldige soundtrack ook om daar weer zijn nummer van te draaien. En het nummer wat ik heb klaarstaan, dat is getiteld uh, Where's Armo. The, The Last Emperor, wat oudere film... maar er zit hele mooie muziek bij. En uh, uh, De volgende film die ik heb klaarstelling... is weer een natuurdocumentaire. En het is weer een natuurdocumentaire over Afrika. En de muziek is gecomponeerd door... Waturu Hakoyama, een Japanner Die uh, wel beïnvloed is door Christopher Young... en Elmer Bernstein. Want hij heeft zijn opleiding in Amerika genoten. En deze soundtrack... die zou je kunnen vergelijken met een John Williams soundtrack. Het is een natuurdocumentaire... Uit mijn hoofd, ik dacht uit 2008, ik doe het uit mijn hoofd dus. En uh, ik geloof dat uh, het is wel hele mooie muziek: een beetje bombastisch hier en daar, maar het begint rustig. Number Heaven. Sunset uit de soundtrack Africa. De laatste track die ik van dit album wil laten horen... is Africa. Groots en bombastisch, zou ik zeggen. Uh, componist. We moeten even kijken. Watura Hokayama, Film 2008. Africa. Hikoyama. Eigenlijk in de serie van John Williams. Volgens mij is het ook nog een soort uh, game. Africa. Voor de Playstation. En daar zit deze muziek ook bij. Ik dacht dat het een Japanse uitgave was. deze day, Maar zeer de moeite waard. Zeer de moeite waard. En uh, Toen net liet ik iets horen van The Last Emperor. Maar ik was eigenlijk uh, in de war. Ik heb het verkeerde nummer laten horen. En ik wilde toch dat nummer laten horen. Ik heb het weer gevonden. Uh, the Last Emperor uh, Sakamoto. Uh, en dat is het nummer Rain en dat wordt uh, Luigi Sakamoto is de componist en dat vind ik zelf ook een heel fraai nummer en ik hoop dat jullie het ook mooi vinden. Het, het begint met uh, echte uh, Aziatische klanken maar vervolgens wordt het meeslepend vind ik zelf. Komt ie. Shizakamoto uit uh, Last Emperor, uh, de nummer 1. Ja, vooral die vioollijn wordt ook nogal eens in de uh, documentaires, uh, actualiteiten, uh, rubrieken gebruikt. Vandaar dat ik hem nog even liet horen. Uh, tijd voor een hele andere film: een animatiefilm, een film uit. Uh, uh, de... Dus even kijken, 2014: Song of the Sea. Nou, ik laat eerst wat horen. Lisa Hennington, Song of the Sea. Komt die. Between the years. Soundtrack, The Song of the Sea, het verhaal. Ben ze zijn de laatste kinderen van de Celts-vrouwen Bekend van Ierse en Schotse legende Die kunnen transformeren van zeehonden in mensen. Nadat hun moeder verdwenen is, worden Ben Swarise naar hun oma in de stad gestuurd. Wanneer ze besluiten om terug te keren naar de zee... worden ze tijdens hun reis meegezogen in een wereld... die Ben alleen kent uit de volksverhalen van zijn moeder. mooie film, hele mooie muziek, een beetje ja, keltisch. Uh, de volgende nummer is de, uh, het nummer geschreven door Bruno Coulet, The Mother's Portrait. nummer uit deze soundtrack uh, Song of the Sea wordt gezongen door Nolwyn Leroy Song of the Sea Lullaby komt die, de allerlaatste uit deze mooie soundtrack Hush now my story Close your eyes and sleep Hullabies. Oh, won't you come with me? Where the moon is made of gold and in the morning sun, we'll be sailing. Oh, won't you come with me? Where the ocean meets the sky and as the clouds roll by, we'll sail the sea. is natuurlijk echt een song die bij Zandvoort past. Uh, het is alweer de hoogste tijd om te gaan afronden. Je hebt geluisterd naar ZFN Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en ik heb je meegenomen op uh, bijzondere, buitengewone filmmuziek, oud en nieuw door elkaar. En ik hoop dat je het een beetje leuk gevonden hebt op deze uh, avond, koningsavond gezegd. Wie weet zat je wel met een oranje bittertje op de bank. En natuurlijk gaan we eruit met onze vaste tune dans la maison, Philip Gombie. Zo direct wel te rusten en tot de volgende week. Tot zover het ritme van ZFN via de kabel op 104.5.